Zijmens Peters met het NOS NS en de politie zijn bezig om op station Amsterdam Centraal... de flinke toestroom te reguleren van mensen die nog met de trein naar Zandvoort willen. Het spoorwegbedrijf meldde aan het einde van de ochtend al... dat de treinen naar de badplaats vanwege het zonnige weer steeds voller raakten. Als er nog meer mensen met de trein naar Zandvoort zouden gaan... dan kunnen de reizigers zich niet meer aan de coronamaatregelen houden. De Italiaanse regering presenteert binnenkort een nieuw steunpakket van 55 miljard euro. De steun gaat naar onder meer toerisme, landbouw en cultuur. Ook het zorgsysteem moet daarmee versterkt worden. Italiaanse media hebben de concepttekst van het pakket aan maatregelen ingezien. Vorige maand kondigde de premier Conte al aan dat zijn regering met een pakket van niet minder dan 50 miljard euro zou komen. De afgelopen dag zijn 58 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. En dat zijn 23 mensen minder dan gisteren werd gemeld, schrijft het RIVM.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 Bij een verpleeghuis in Dieren zijn bouwhekken geplaatst om de ouderen te beschermen tegen het coronavirus, zegt de directeur. Het hek moet familieleden op afstand houden. Sommige mensen zochten hun ouders of grootouders op via de ramen en raakten hen aan. Volgens de directeur is meermalen met de families in kwestie gesproken, maar trok een aantal familieleden zich daar niets van aan. De hekken staan pal voor de kamers van de bewoners. En pas als de familieleden aangeven dat ze gaan stoppen met hun raambezoek, worden de hekken weer weggehaald. Het weer droog en zonnig bij 20 tot 26 graden. Morgen wordt het minder warm, 14 tot 22 graden. Met kans op een bui en een stevige noordenwind. Na morgen koel met maximaal 14 graden en plaatselijk een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Net als twee dagen geleden zijn er opnieuw problemen bij de leegwaterbrug bij Alkmaar. Dat veroorzaakt file op de N242, want de weg is tijdelijk helemaal versperd omdat de brug niet goed sluit. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En uh, geen racerij, en daarom bellen we jou eigenlijk. Ja, precies, ja. ja. Geen uh, racerij. In ieder geval niet blijven uh, op de Suisse uh, tot nu toe. Wat een hele opleving maakt op dit moment, is natuurlijk Simmer Racer. Overal te volgen op uh, onder andere Zitkanaal uh, race Racekanaal. Maar ook op de diverse YouTube-kanalen uh, van de diverse klasses. Want er wordt volop gereisd van. Uh, amateurcoureur van de DHT tot de beste Formule 1 coureurs En dat is niet misselijk. Het is echt serieus. is geen spelletje meer. En het is leuk om te volgen. Ja, er gaan ook aardig wat bedragen in om, hè, geloof ik. En dan uh, nog voor uh, goede doelen en dergelijke. Ja, dat klopt. Vandaag is er bijvoorbeeld weer een race van de Porsche Supercup, onder andere deelnemers daar Max verstappen en de prijzenpot daar omhelst zo'n 200.000 uh, euro. Dus ja, wat je zegt, er gaat aardig geld in om ook. En uh, vind je het leuk om ernaar te kijken? Want het is, het is bijna levens-echt, hè? Ja, ik vind het zeker leuk om naar te kijken, want uh, net wat je zegt als je die credits uh, ziet. Van de week was er iemand bij mij en die zegt, hey, je wordt er wel gereisd en die zit er naar te kijken. En, zegt, nou. en het betekent van die race dat ze eigenlijk allemaal hun auto in puin rijden en die alle op opzijden. Dus, ja, echt. Ja. Dat moest toch niet? En, uh, op dat moment uh, zag ik pas dat het eigenlijk het naar uh, een cel was uh, wat er gespeeld werd. En niet echt die graphics zijn zo mooi tegenwoordig dat het ja, voor de leek eigenlijk, die af en toe in zijn race kijkt, ik denk dat ik gewoon naar een echte race zit te kijken. Ja, morgen, morgenavond, uh, dat is even, een, uh, even alvast een tip, morgenavond om 7 uur heb je de Formule 1 van Spanje, live. Ook virtueel, uiteraard. Ja. Maar uh, ja, goed, dat, dat uh, doet van allerlei uh, pluimage, doet daaraan mee, hè? Ja, en uh, er zijn een aantal jongens met Vondrein ook, uh, zoals uh, Verstappen, Lando Norris, uh, Charles Leclerc, uh, George Russell, ja, uh, die doen bijna niet anders als dat. Want, uh,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 Maar nou, onder andere het volg van die uh, uh, Simraces. Maar uh, ja, ik heb ook op de boeken uh, gestort. En er zijn nogal wat uh, autosportboeken die zeker boeiend zijn om te lezen. Een aantal uh, heb ik er gelezen, onder andere het boek van uh, Michel Bledemolen. Uiteraard het boek van de Velte Vroegel, overleden Zandvoortse coureur uh, Wim Loos. Toen uh, door de Tarzanbocht, Olaf Mol, uh, een leven met formule 1.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 wat dat er gaat. <laughs> ja. Oké. Okay, uh, goed. Uh, de, de, de Formule 1. Uh, ze hebben het over een alternatieve. Alternatieve. Kalender. Uh, uh, races zonder publiek. Uh, uh, er zijn circuits die zich gratis aanmelden. om eventueel een Formule 1 race te organiseren. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, uh, het zou mooi zijn. wanneer je gereisd gaat worden. Natuurlijk, Formule 1. Ja, ik denk dat het dan. Uh, ...helemaal veel proefshouders aantrekkelijk. trekken... Café. ...ja, tegen coulisses... ...ja, dat vind ik niet zo aantrekkelijk... ...maar goed... Uh, ...in ieder geval wanneer er had wordt... ...de plannen zijn om 5 juli in Oostenrijk te gaan... beginnen. Uh, ja. ...ja, dan heb je toch wat om uh, naar uit te kijken... Uh, ...als je... ...in Zandvoort in de uh, ...en je kijkt het Vier... ...dan denk je, ja, het ligt er prachtig bij... ...en jammer dat er... Uh, ...dit tussen gekomen is... ...maar het zou een geweldig festijn zijn geweest... Als we kijken naar zo'n Zandvoort, hoe mooi het erbij ligt, de, de pix uh, gebouwen die prachtig zijn, Hugo bocht voor mij de mooiste verandering. Dan hebben we ook natuurlijk de Ariel van Met daar bovenop heb je de Champions Lounge. Dat ding heb jij waarschijnlijk al gezien. Ja. Weet je waar die vandaan ja. komt? Ja, ja. Van Sail, of niet Sail, maar van die uh, Sail wedstrijden. Volvo Ocean Race. Ja, vol volle ja. Als je op dat punt staat, dan... Uh... Ja, dan zie je het hele circuit. Dan je want daar heb je een uitzicht. Want je ziet het hele circuit. Je zit met je neus op de A-I En je ziet bijna het hele circuit. Een prachtige locatie is dat. Ja, ook de reacties van de coureurs tijdens de, de finale van de Winter Endurance, die nog, toen nog verleden werd. Het zijn allemaal lovende kritieken over de nieuwe layout van het circuit, hè? Ja, ja. En, en met name ook de uitdaging, en de uitdagingen, uh, veel hadden die uh, achter dat tot, Arie tot, Leijendijk uh, zou zijn, maar dat is toch de Hugenhoofdbocht. Dus da, daar kan lijn, uh, ja, die kun je op meerdere uh, manieren nemen en ik sprak onder andere samen met collega Jaap, uh, toen Michel bleek uh, Ja, die had het erover na, nou, meestal kom ik op een circuit en uh, binnen een twee rondjes uh, weet wat de lijn is, maar... Op Zandvoort, waar ik uh, de meeste rondjes in mijn leven gereden, moet ik met heel de hele goalsbocht uh, doeken wat langer over voordat ik echt door heb waar dan de juiste lijn ligt. Ja, want de ideale lijn is, uh, is inderdaad heel erg moeilijk, want je denkt in de eerste instantie, uh, je kan er makkelijk met z'n tweeën doorheen, maar als je een beetje boven in die bocht zit, dan wordt het wel uh, heel erg linkersoep, want uh, voor je het weet, uh, ja, zit je tegen de boarding aan. Ja, ja, ja, ik nee, deed het waarschijnlijk over daar die lijn denk ik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 Ja, ligt aan het eind van de tunnel zien we ook voor het circuit. Uh, want als ik het goed begrepen heb, dan is er uh, 16 mei, is er uh, eerst trek weer. Dat weet ik niet helemaal zeker of dat doorgaat, doorgaan, maar ik weet wel dat er uh, 22 mei, dus een dag na hemelvaart lag, dan is er uh, vrij rijden van de harkus. Dan gaat er in ieder geval weer uh, gebruik gemaakt worden van het circuit ja. uh, op het circuit. Ja, en dan gaat het hek uh, bij de halftie uh, ook weer uh, weg. Dan kunnen we er weer niet. Ik weet niet of het gaat, ik ga, ik ga ervan uit. Ja, als auto's willen laten rijden, moet je ook het hek openzetten. Dat, dat lijkt me wel, ja. <laughs> Goed, dus nou ja, in ieder geval, als ik uh, in de media kijk en dergelijke, al heel veel lovende woorden over het uh, Sonfort-circuit in ieder geval. Zelfs over het hekwerk waren heel veel mensen heel lovend. Het nieuwe hekwerk uh, rondom het circuit. Ja, ja, uh, ja, dat is uh, volkomen natuurlijk aan de baan of buitenom, het heeft, uh... Nee, aan de baan. Nee, aan de baan. Uh, uh, aan de baan, ja. Nou, uh, in verband met het uh, moet dat natuurlijk aan uh, bepaalde veiligheidsvoorzieningen uh, uh, voldoen. En ja, uh, yeah, het is een mooi uh, hekwerk ook. Ja, en uh, verder uh, inderdaad met dat uh, mooie gebouw waar jullie het uh, net over hadden, met dat mooie uitzicht. Dat is natuurlijk wel een zandheuvel.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 we hopen je spoedig uh, weer live vanaf het circuit te mogen begroeten. Ja, dat hoop ik ook. Laten uh, we hopen dat het uh, zo snel als het is <laughs> in één oog verdwenen is. Maar ja, dat uh, is <laughs> uh, denk ik van zo.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 But I know it's there, so I'm nonchalant, yet deep inside I need what I want, and I want and the sunshine. I like her 'cause she's fun and she's fearless. She's a friend of mine. No, mm. and I'm not trying to say that she needs some help. Or oh, you can have the thing you want with your bad self. I like her 'cause she's smart, but she's still sexy. She is something else. That's why I want you Even een tikje erbij hè? op het uh, derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. En Zandvoort op zondag, dat beloof ik. je met deze al. Morgenmiddag gewoon weer tussen 2 en 5. Uh, kun je lekker luisteren naar het geluid van Zandvoort.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 La luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar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 Of de ZFM app, ook daar vind je de nieuwe voorlopige programmering van het weekend. Met nieuwe programma's en uh, net andere tijdstippen. Maar we hebben er weer zin in dat we weer terug zijn. En ook John is weer terug. Goedemiddag John. Ja, leuk dat je er weer bij bent uh, daar in uh, België. Leuk dat je weer luistert. En uh, ja, we hebben net, uh, wilden eigenlijk nog Jan Lammers doen, maar we hebben gevraagd of hij morgen kan. Ja, hij kan morgen. Hij kan morgen. Dus, ja, een uh, daarvoor... cliffhanger, hè?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 Ook oh, kijkt de Formule 1 directie nog voor dit seizoen naar races op circuits. die voor 2020 uh, feitelijk niet op de kalender stonden. De kans dat de uitgestelde grote prijs van Nederland is Zandvoort dit jaar doorgaat. is klein, laat staan nihil. Ze willen naar Duitsland, geloof ik, hè? Ja, en de Monza heeft zich ook aangeboden. En goed, het uh, nieuwe Formule 1 tijdperk zou moeten starten in 2021. maar is vanwege de virus weer met een jaar uitgesteld. Daar blijft uh, het ook bij wat vertragingen betreft.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 Dus lekker blijf luisteren naar de Zandvoortsen Radio we gaan eerst nog even twee plaatsen draaien Het ja, gedicht iets chill Young. Maar goed, vind je toch niet erg, hè? Ben je niet boos? Ben je niet boos? Gelukkig, gelukkig, gelukkig Want we hebben onder meer nog Etcilia Met hemel en Aarde. Nederland was cool en kil En dan vooral het weer De wind die lag nooit stil Mijn liefdesleven des te meer Wat ik in jouw ogen las ontstak bij mij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 Zing ver, weg, huil met, lach weg en wonder. Zing ver, huil met, lach weg en wonder. Voor die ons. Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen.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 I mm don't -hmm.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 Een toekomst die bestond niet, de dag ging over in de nacht, ik hield van jou en jou.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 Als je Nog even wachten hoor, Fred. Wacht alsjeblieft op mij. Ja. Oh jee. Yeah. Dikke moeten stoppen. Waarom denk ik nog steeds aan jou? Het maakt me zo onzeker. Het maakt me gek, hoe moet het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 ja, dan gaan we weer een lekker een, ja, een beetje zomerse muziek draaien eigenlijk. Nee, want uh, ja, het is toch uh, ondanks alles uh, ja, prachtig weer. En ik, uh, ik hoorde dat de treinen richting Zandvoort uh, ook vol zaten. Ja, dat ging helemaal niet goed. <laughs> dat ging niet helemaal goed, nee. Maar goed, uh, ik, uh, ik ga het zo wel richting Zandvoort. En uh, ja, dan gaan we kijken of we eventueel... Uh, want ik heb eigenlijk weinig op de planning staan.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 Fred. Nee, hè? Dat, dat gaat, was, gaat dat niet meer lukken. Fit. Dat gaat niet meer lukken. Nee, Fred, hoor je ze dadelijk om 6 uur. Dag, Fred. Tot volgende week. Dat was Fred. Hij, hij zit er zometeen weer. Entertainment for you. Maar dan na 6 uur. 6 tot 9. 6 tot 9. <coughs> Oké, okay, nou... Albert-Jan, hoe verslikte ik mij? Dus. Ja, oh, gelukkig. Verzoekjes kan je indienen, hè? Ja, zo is het. Dus uh, via uh, artiesten.nl. Nee, ja. zet artiesten.nl. Klopt. Dus uh, schroom niet en uh, stuur je verzoekje in. Graag in taal. Zo is het. En wij zijn er morgen weer. Dat is een hele tijd geleden dat ik dat gezegd heb.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 How about your scene? Give the audience a queen. Enjoy it, it's your last chance and air. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Van ZFM. Via de kabel op 104.5.